Dit is Jeroen Tjapke Maan met het NOS Journaal. Binnen vanaf 2016 hoogstwaarschijnlijk in Almere. Die stad heeft volgens de KNSB en NOC NSF de beste plannen voor een nationale schaatstempel. Dat blijkt uit een vertrouwelijk beoordelingsrapport dat de NOS in handen heeft. Het IJsdoom Almere dat nog gebouwd moet worden... zal de nationale trainings- en wedstrijdaccommodatie worden van het Nederlandse topschaatsen. Het stadion moet gebouwd worden in Almere Poort langs de A6. Ook Tialf in Heerenveen en Zoetermeer zijn in de race... Een definitief besluit valt volgende week dinsdag. In Israël hebben twee bankrovers vier mensen doodgeschoten. Eén gijzelaar raakte zwaar gewond toen de daders in Beersheba wild om zich heen schoten. Ze lieten na verloop van tijd een vrouw vrij. Een van de overvallers heeft zichzelf tijdens een vuurgevecht met de politie doodgeschoten. De tweede is zwaar gewond, meldt de krant Haaretz. De vier slachtoffers zijn drie mannen en een vrouw voetbalvereniging VV Jonathan in Zeist, waar de negenjarige Ruben lid van was... ...heeft voor deze week alle trainingen en wedstrijden afgelast. De dood van de broertjes is hard aangekomen bij de vereniging. Buiten hangen de vlaggen half stok. De teamgenootjes van Ruben hebben een speciale bijeenkomst gehouden om alles te verwerken. Het onderzoek naar de dood van de jongens gaat intussen door. Dat gebeurt op de winplaats van de lichamen, maar ook in de omgeving. Verder is er een buurtonderzoek gestart. Een student van 18 uit Californië heeft een apparaatje ontwikkeld waarmee in de toekomst bijvoorbeeld smartphones in 20 seconden kunnen worden opgeladen. Het is een supercondensator die veel meer stroom kan opslaan dan een gewone accu. En gaat ook tien keer zo lang mee. De studenten deed met succes een proef met een ledlamp. Deskundigen denken dat het apparaatje ook werkt in de accu's van smartphones en zelfs in autoaccu's. De studenten won met haar uitvinding een wetenschapsprijs te waarde van 50.000 dollar. Het weer, het is bewolkt, nevelig en soms valt er regen of motregen. Het wordt hooguit 15 graden bij weinig wind. Ook morgen is het bewolkt en valt er soms lichte regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWW. Fietsers in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 2 kilometer en verderop 2 kilometer bij de afrit Bunschoten. Op de rijband richting Amsterdam staat 3 kilometer tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. Op de Ring Amsterdam, de A10 West in de richting Den Haag. Dat staat aan de noordkant van de Koentunnel 2 kilometer. A13 richting Den Haag. Tussen Afrit en Roodreis in Delft-Noord... 5 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Delft-Noord is de rechterreis ook dicht. A20 in de richting Gouda. 2 kilometer van Klop en Terbrechtseplein. En richting Hoek van Holland staat 3 kilometer... tussen Klop en Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. En op de A28 Zolle richting Utrecht... Tussen amersfoort Vatorst en Knop het staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je het zelf! In Circa Sandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circa Sandvoort ben jij de artiest! Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels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 You remind me This is how you remind me of what I really am This is how you remind me of what I really am It's not like you say sorry A we not a different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 A poor man stealing And this is how you remind me Lekker ruiken begin van de tweede uur van zondag op maandag op tweede pinkse dag. Dan weer droog, dan weer regen, maar we worden zelfs van Willem van Dezen. Als het goed is, blijft het voor de rest van de dag droog. En straks gaan we weer terug naar het circuitpark, voor de races die daar vandaag verreden worden. Horen we alles van, van Willem van Dezen. Nickelback en How You Remind Me speciaal gedraaid voor mijn collega Albert Jan Vos. Dat is een van zijn favoriete beentjes. Jawel, wat een ruige man is het toch hè? Af en toe hè, af en toe. Wat een maar. ruige man. Kan, kan ook heel romantisch zijn hoor. Ja, ja, ja. ja. Goed, en terwijl de Clio's hun rondjes draaien op het circuitpark Zandvoort... gaan wij door met het tweede uur van Zandvoort op maandag. En wat kunt u een tweede uur van ons verwachten? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er zijn wat evenementen. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei dingen waar u wellicht naartoe zou kunnen gaan. Dan kunt u dat gelijk even opschrijven. Dat alles rond de klok van half vier. Tussen de muziek door natuurlijk schakelen we regelmatig naar het circuitpark Zandvoort. Want Willem daarvoor is voor ons aanwezig. Willem van Densen voor het verslag via de telefoon. En voor de rest natuurlijk uh, veel muziek. En je kan de piste races ook live volgen op tv kanaal 40, digitaal of analoog kanaal 45. CFM TV vanaf 9 uur vanmorgen, de live beelden vanaf het circuit. En dat gaat nog de hele dag door, dus zet je tv aan op kanaal 40. Dan kan je alle races volgen die daar verreden worden vandaag. En uiteraard hebben wij vanmiddag heel veel lekkere muziek voor je. Waaronder deze single van Derek en de Domino's. Hier is Leila. Die heet op maandag tweede piksterdag 2013. You're the ship trick. And I want you to want me. Ja, schreeuwen eruit oh, en zo. Heerlijk hoor. En de vooroordeling trouwens, de ziel van Derek en de domino's. Dat was de bekende plaats Leila Nou Albert jan zijn we binnenkort de bok? Nou en of. of niet? Nou en of. Want uh, dat geldt voor alle bierliefhebbers in en rondom Zandvoort. Want op 25 en 26 mei organiseert het Wapen van Zandvoort een nieuw festival in Zandvoort. Het Meibok Festival. Een festival waar diverse lentebieren te proeven zullen zijn. Met een, in een gemoedelijke sfeer en onder het genot van een hapje en een drankje en kletsen met je vrienden zal dit evenement zeker een succes worden. Diver, diverse bierbrouwerijen, waaronder Jopen, Gulpener, Tesselsbrouwerij, Hertog Jan, Palm en Grols zullen hun Meibok, Lentebok presenteren op de manier waar het Wapen van Zandvoort sinds kort onbekend staat. Iedereen is van harte welkom van 2 tot 7 uur in het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein nummertje 10. Volg ook het Wapen van Zandvoort op Facebook en Twitter. 25 en 26 mei, Meibok Festival in het Wapen van Zandvoort. Oké, okay, mannen aan de tolweg, zet hem op daar hè, en deze is weer voor jullie. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. daar is Willem met de waterpomptang, de mijtang of de tong. Hup, daar is Willem met de waterpomp want Willem is niet bang. Je hoeft het maar te vragen, ja, uh. dan staat hij al te zagen. Dan het te kotteren en te boeren, de gaatjes in je oren. Ja, als je maar kikt, als je maar kikt, deze Willem weer flik. Hoi! Hup, daar is Willem met de waterpomp de neef dan, dan, op de combinatie dan. Er daar is Willem met de komt, want Willem is niet bang. Zit er iemand in dit alles, roep Willem, hij kent alles. Zo alle willen, weet van bomten. die ja, vraagt om een klanten. Als je maar kik, als je maar kik, is je Willem die op flik. Hoi, Hup? Hup? daar is Willem met de waterkomtan, de hij dan wordt de combinatie. Dan. Huh? Daar is Willem met de waterkomt, want Willem is niet van Willem wil een dat al geleerd op de technische man. Mijn broer, dat is een prima vent. Dan vindt hij van de zweep het klappen kent Een goede wakkerman tot de met en getrouwd tot in zijn bed. Daar ligt die starend naar het behang, met naast zijn hoofd zijn waterkomtang. En smorgens dan begint het weer. Viel met de waterfontein, de meid dan op de combinatie, dan. En pas op je handen. Ja, want daar heeft Albert Jij ook wel eens last van gehad. Lekker en disco klassiekers op de maandag bij CFM. Jorden Den Hartman en We Are The Young. Nou, afgelopen zaterdag hebben we natuurlijk met z'n allen genoten van het Eurovisie Songfestival. Waarbij Anouk met The Birds negende plekken heeft behaald. En de winnares is Emily The Forest en Only Teardrops. De vertegenwoordiging van de Denemarken tijdens het Eurovisie Songfestival 2013. En dat is de laatste plaat die we voor je gaan draaien. Zo vlak voor de evenementenagenda die je om half vier krijgt. Tonight, we're on the edge. Tonight, no shooting star to guide us. I, four and I, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so? I've got us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops How many times do we have to fight? How many times do we get a ride between us? Only teardrops So come and face me now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 Tribes. How many times do we have to fight? Wat een geweldig nummer. Hè? Yo, de, de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Dat was Denemarken met Emily De Forest en Only Teardrops. Half vier geworden, tijd voor de evenementagenda. Nou, neem even rustig uh, je Ik ga er toe. even bij zitten. Ga er maar even bij zitten. Luisteraars, uiteraard, ik zei het al iets eerder... 25 en 26 mei is er een meibokfestival in het Wapen van Zandvoort. U bent komend weekend van harte welkom tussen 4 en 7... om de diverse bieren te gaan proeven. Waaronder Jopen, Gulpener, Tesselse Brouwerij... Hertog Jan Palm en Grols. En u kunt u heerlijk genieten van meibokjes en lentebokjes. Volgend weekend, zaterdag en zondag van 2 tot 7... in het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein nummer 10. Dan hebben we zaterdag 25 mei. Is het ook weer De Heidis International. En dan heb ik het over de gebouw De Krocht. Aan de grote krocht 41. De entree betaalt 10 euro. En het begint allemaal om 8 uur. En zal tot een uur of 11 doorgaan. Want wegens een enorm succes geprolongeerd. De Heidis International. Revue, cabaret, variété, komische en hilarische uh, uitvoeringen. In binnen- en buitenland. In een avond vol plezier, weemoed en verrassingen. Zaterdag 25 mei om 8 uur in gebouw De Krocht. Dan zaterdag en zondag hebben we het cycling evenement. Dat Speelt zich af op het circuitpark Zandvoort. En op zondag om drie uur. Hebben we daar de historische zeepkistenrace. Weer terug op het circuit. Op zondag om drie uur. Dus zaterdag en zondag het cyclingfestival. Op het circuitpark Zandvoort. Met op zondag om drie uur. De zeepkistenrace. En dan gaan ze in de tegenovergestelde richting. Gaan de, de, hun zijn rug gaan ze naar beneden. Maar uh, dat belooft natuurlijk een hoop spektakel. Maar voor meer informatie omtrent uh, het, het, het uh, fietsweek. Uh, evenement Zandvoort Actie Zandvoort.nl Zandvoort Actief Apenstaartje Zandvoort.nl Dan gaan we naar de zondag 26 mei, dan is er een optreden van Estudiantina Ensemble en dan heb ik het over de muziekpaviljoen op het Raadhuisplein Dat begint allemaal om 1 uur en de toegang is uiteraard gratis. Het Ensemble speelt in de traditie van de Cubaanse muziek en voert u mee over de heerlijke ritmische muziek uit Cuba Volgende week zondag 26 mei vanaf 1 uur op het Raadhuisplein te bewonderen. Dan ook ook op zondag 26 mei hebben we de Zandvoortse Rommelmarkt. En dan heb ik het over het gebouw De Krocht. Grote Krocht 41. De entree is gratis. En dat alles speelt zich af tussen 10 en 4 uur. En op zondag 26 mei zal de Zandvoortse Rommelmarkt weer plaatsvinden in gebouw De Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede antiek Curiosa, verzamelingen, boeken, etc. En dan ook op zondag nogmaals de Zeepkistenrace om 3 uur... vanaf het Ciqui Park Zandvoort. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.zeepkistenracezandvoort.com www.zeepkistenrace.nl Dan op 1 juni is het grote house festival uh, op het Klik Circuit Festival Zandvoort. En dat is allemaal op 1 juni, dat begint allemaal om half 2. En dat uh, wordt gehouden op de, uh, achter de hoofdtribune op de parkeerplaats al daar op het circuitpark Zandvoort. Te veel om op te noemen, allemaal moderne muziek. En uh, het Klik Festival zal dan om half 2 beginnen en dan heb ik het over 1 juni. Goed, dan gaan we naar 4 juni. En dat is voor de 50-plussers in Zandvoort. Want dan is het weer tijd voor cinema-nostalgie. En dan wordt de film vertoond... A Royal Wedding met Fred Astaire en Jane Pauw. Laat volgend, eh, volgend weekend meer informatie erover. Maar zet die maar vast in de nieuwe agenda. 4 juni, juni cinema-nostalgie, Zandvoort. A Royal Wedding met Fred Astaire en Jane Pauw. En dan natuurlijk van 4 tot en met 17 juni... is het weer zover de 15e editie... van de Wandel Vierdaagse in Zandvoort. Van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni vindt de 15e editie van de Wandel Vierdaagse in Zandvoort plaats. Deze Vierdaagse wordt georganiseerd door de stichting Zandvoortse Vierdaagse. Vier avonden lang zullen de deelnemers in en rond Zandvoort hun routes gaan wandelen. En de, de eerste drie avonden zal er gestart worden vanaf de Oranje nassau School te Zandvoort. Op vrijdag wordt er gestart vanaf het Kerkplein. Op de laatste dag zal er een drumband zijn om er een feestelijk geheel van te maken. Er kan worden gestart van half zeven tot zeven uur. Meer informatie op www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl En op 29 mei, Albert-Jan, hebben wij de laatste uitzending vanaf het Gasthuisplein. Ja. En dan gaan we verhuizen en dan zijn we 1 juni op de Tolweg aanwezig. 29 mei laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan. Nee, van 12 tot 5 hebben we dan een speciale uitzending. Iedereen is van harte welkom in de oude studio. En dan een afterparty bij Café 4. Een benefietavond voor ZFM. met een optreden van Jawel Jansen. Dus iedereen is van harte welkom vanaf 6 uur bij Café 4 op 29 mei. Schrijf het in je agenda. I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 Yes, I said it I said it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 I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my bones So leave a message Door de Bruno Mars met de Lazy Song bij CFM op tweede e De piece op het circuitpark Zandvoort CFM Race Radio Pit report. Pit report. En daarom gaan we dan weer uh, snel terug naar het circuitpark Salvoort naar Willem van Dessen. Gelukkig geen weerman, maar wel uh, autosportverslaggever uh, uh, bij CFM. En uh, ja, juist hebben we de video's gehad van de Zwiftjes. Ja, dat klopt helemaal. Ja, even over weer uh, spreken dan. Laten we zeggen, de Zwiftjes uh, waren voor de bui binnen, toch? Ja, ja zo, da daar heb je gelijk in. <lacht> uh, nee, ze zoeken de Zwift Cup. Uh, ja, inmiddels uh, Het podium uh, zijn ze nu mee bezig. En, uh, ja, we mogen toch wel zeggen, uh, ja, uh, zo'n poort uh, als we zijn. Uh, er zit toch wel een zo'n poort aan. Want uh, nummer 1, uh, uh, David uh, Verzeilberg, uh, die uh, is actief voor het team van. Uh, Dylan Koster uh, hier in Zandvoort bevestigd, certainly uh, team. En op de tweede plaats zijn teamgenoten Alain uh, Mosikov. Uh, mooie 1v2 dus voor het Zandvoortse team. Op een derde plaats uh, de vijftienjarige Boris Wolf. Boris, uh, die dit weekend zijn uh, debuut maakte in die Zwift uh, Cup. En dat uh, ja, met uh, verf uh, gedaan heeft. Hij uh, heeft laten zien, hij uit goede race uit uh, gesneden zijn, uh, ja, wat heen en weer tussen plaats 6 en 3, Maar gaf niet op, blijf strijden en vechten. En eindigde uh, uiteindelijk op een uh, mooie derde plaats. En dat voor iemand van 15 jaar? Ja. Komt Geweldig. Die uh, heeft uh, beide kansen, uh, met, uh, de kans met beide handen aangetreed uh, om uh, hier zijn debuut te maken. Oké, okay, in, uh, in welk team uh, rijdt hij trouwens? Hij rijdt bij uh, Coronel uh, Racing dus geen 1-2-3 voor het team van uh, Dylan Korsen, maar de eerste en de tweede plaats. Ja, Die blijven uh, wat het team aangaat hier in Zandvoort. Nu we het toch even over Dylan hebben, uh, houdt hij zich nu alleen maar bezig met de opleidingen van de jeugd of rijdt hij zelf ook nog? Nou ja, dit week is het sowieso niet actief. Ik weet dat hij wel uh, af en toe nog Noord noordslijven uh, in de Duitse VLN-actief is. Maar hier op uh, Zandvoort het uh, uh, seizoen uh, nog niet. Maar ja, uh, het seizoen is uh, Pinksteren, Het duurt nog lang. Dus uh, we kijken er niet van op uh, als hij later dit seizoen uh, zelf ook nog in een auto stapt. Oké okay, Willem, bedankt voor deze update. We komen tegen vieren nog even bij je terug voor een tussenstandje tijdens uh, de Porsches. Want dat was ook nogal een geweld vanmorgen. Uh, hoeveel uh, Porsches staan er uh, vanmiddag aan de start?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 Dat zijn er uh, zeven en uh, die rijden een race over uh, 50 minuten en, uh, ja, de auto's uh, worden gedeeld door een uh, pro en een amateur en uh, yeah. ik weet niet uh, wie er van start gaan met de regen als ze de amateur zijn. Dan hoop ik hoop dat we halverwege de race uh, er nog zeven hebben. Als okay, ja. <laughs> wordt okay. het wel heel saai als je nog minder dan uh, zeven auto's uh, in de strijd hebt. Ja, maar ja kan even goed kan het uh, voor leuke spektakel zorgen. We gaan het uh, afwachten en we gaan het bekijken. zo. We horen het, uh, en de luisteraars ook. Oké, okay, nou, de luisteraars horen het uh, bij uh, CIV, uiteraard uh, straks weer verder van jou. En als ze kijken op tv, kunnen ze ook de beelden live volgen. Dankjewel Willem voor deze Vanaf Circuit, Park Zandvoort. Vandaag niet luisteren hoor Naar de zonnetans. De regenbandjes gaan er gewoon onder Bij de postjes die zo dadelijk van start gaan Je hoort de zonnentans Uit de Eurobreakdown Dit luist van CFM die elke vrijdagmiddag Tussen 3 en 5 hoort Gepresenteerd door collega Jos van Dam En hier is Snap Ik ga niet zien, Zelfvoort en L. Winter sounds are crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though you never seem to soon, sudden stillness.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 Christmas Day. While the heavens sing their song, a child's life was never long. Cause the food supplies will only last today. I miss the blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I miss the blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, to Of our nation And the other side's the same Oh, Mr. Blue I'm here to stay with you And no matter what you do When you're alone No René Klein tezamen met Paul De Leeuw en die mooie single Mister Blue. Jawel. Uh, we gaan weer over naar het uh, circuitpark Sanford, naar Willem van deze De Pixel is al daar. En de start is uh, inmiddels geweest van de Porsches op regenbanden, toch? Ja, ja, dat is wel uh, zo verstandig om dat uh, op dit ogenblik te doen, ja. Porsche uh, gt 3 Cup Challenge, uh, bij de luxe, zoals die zijn uh, eigenlijk uh, zojuist de start. Uh, de start was het. Uh, ze zijn bezig aan de eerste ronde. Ze zijn nu al in de Kumo-bocht. En die komen zo dadelijk over het eind uh, Hier weer voorbij. Uh, een veld van, uh, zeven auto's. Uh, met een verplichte pitstop. Waarbij het zijn een rijderswissel uh, gedaan kan worden. Het zijn gewoon de verplichte tijd uh, stilzaakt. Ik wanneer, je, uh, alleen, uh, wanneer je alleen rijdt. Uh, hm? Kijken we even hier uh, naar de eerste... Die de leiding heeft uiteraard in de Dat is de uh, e van uh, nummer 7 is dat uh, splinteren, van spunteren van Sunter. Paal van met Max uh, van Sunter. Op de twee paardjes is ik dit long game. En op de derde paard uh, vinden we terug uh, de e Dat uh, is ook al een Belgische uh, e-kiep. Evert uh, van Hooydonk. Oké, okay, dus ze uh, zijn alle zeven nog in, uh, in de race. Ja, ja, maar we hebben nog zo'n uh, minuut of 48 te gaan. Dus, uh, Oké, okay, en uh, wanneer verwacht jij de, de rijderswissels ongeveer? Uh, die moet plaatsvinden tussen de 20ste en 30ste minuut. Dus ja, ja vanaf nu zeg maar uh, zo rond uh, 20, 22 minuten uh, dat we dat uh, gaan zien. Oké, okay, we komen straks weer bij je terug uh, Willem en bedankt voor zover. Oké, okay, tot zo. Dat tot was Willem vanaf het circuitpark Sanford. En jawel, voor alle bouwers aan de tolweg, onze vrienden, vrienden voor het leven. Hier is Danny de Munk.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 Ja, die heren daar aan de tolweg, Albert-Jan, die zijn goed bezig. En dat zijn vrienden voor het leven. Jazeker. Die hoorde Danny de Munk als een na laatste plaatje in het tweede uur van Zandvoort op maandag. Nog een beetje win aan de naam, maar uh, ja, het zit er toch wel aardig <lacht> ja, in. Hè? Dus we draaien een beetje warm voor uh, de edities van Zandvoort op maandag. Vandaag natuurlijk vanwege het tweede Pinsendag zijn we live bij het tot aan vijf uur.